Goedemiddag, ik ben Biem en dit is het nieuws van NOS op 3. De medische gegevens van honderden studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen liggen op straat. Komt voor een grote hek... Ruim een maand geleden. Een hacker ging er vandoor met honderden burgers, servicenummers, wachtwoorden, telefoonnummers en adressen van Han-studenten. Zit er zitten dus ook medische gegevens tussen, bijvoorbeeld of studenten psychische problemen hebben. Volgens RTL Nieuws eist de hacker vier bitcoins losgeld, zo'n 156.000 euro, maar de hogeschool weigerde om te betalen. Het aantal nieuwe coronabesmettingen is na wekenlang dalen iets opgelopen. In de afgelopen week waren er 12.000 positieve tests, 2% meer dan de weken voor. Het aantal gemelde ziekenhuisopnames en sterfgevallen bleef ongeveer gelijk. Twee beveiligers van de gevangenis in Roermond zijn geschorst... omdat ze tijdens hun nachtdienst in slaap zijn gevallen, meldt 1 Limburg. De twee slapende bewakers hadden juist een belangrijke taak. Ze zaten in de centrale meldkamer. Alle alarmmeldingen komen daar binnen. Bij een schietpartij in het centrum van Zeewolde in Flevoland... is een man gewond geraakt aan zijn been. Volgens een getuige zouden vier keer geschoten zijn. De politie is nog op zoek naar de daders. Ze zouden rondrijden op een rode motor. En vandaag is de laatste dag dat reizigers die aankomen op Schiphol... een gratis coronatest krijgen. De GGD heeft die dingen de hele zomer staan uitdelen... bij de gates en in de aankomsthal, maar gaat ermee stoppen. Ze hopen wel dat reizigers het zelf oppakken. Ik denk dat uh, de meeste Nederlanders de urgentie uh, wel snappen... op het moment dat ze reisbewegingen gaan maken... dat het ook verstandig is om een zelftest te doen. Het advies blijft ook wel om je te testen als je uit het buitenland komt. Deze jongen gaat dus nog snel even een vooruitje aanleggen. Ik ga even wat inslaan bij hun en dan uh, komt het goed. <laughs> dan heb ik genoeg voor een heel jaar. Het weer vanmiddag begint het ook weer te regenen. Het wordt eerst nog een graad of 17. Ook morgen regenachtig en dan zo'n 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland staat bij elkaar 50 kilometer file. Het is vooral langzaam rijden op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Daar lag een auto op zijn kant tussen Hilversum-Noord en knopen muidenberg 10 kilometer... met meer dan een uur vertraging. Daar zijn twee rijschokken dicht. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Knopenburg veen 20 minuten op onthoud. Op de A7 Zaandstad richting Hoorn tussen Knoop en zaandam en Purment-Zuid bijna 10 minuten. En ook ruim 10 minuten voor de A10 de Ring-Zuid...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 hadden wij hier in Zandvoort Jazz Behind the Beach. En heel vaak, de meeste edities trouwens van het echte Jazz Behind the Beach... trad haar vader op, Hans Dulver En Candy kwam toen de tijd ook al een keertje op het podium. Het podium stond toen bij Café Nuf. Wordt inmiddels geen Café Nuf meer, is natuurlijk. Maar daarna stond een podium met Hans en Candy Dulver. En toen was het al een heel groot feest. Toen had straks trouwens net een solo hitje, solo hitje solo hit, met uh, Lily was uh, hier met uh, Dave Stewart samen. En uh, aan het begin van de derde uur hoorde je een concert van uh, tien jaar geleden in uh, Leverkusen. En uh, ken die inderdaad met haar band en Picking Up the Pieces. Het nummer van de Everts White Band eventjes uh, opgepitst. en uh, een snellere en uh, modernere uitvoering van uh, die plaats. Daarmee opden wij het derde uur van Stadvoort op zondag. Ben je er nog, Vos? Ik ja, ben er weer. Oh, je bent er weer. Okay. Ja, ik ben er weer. Dat was het weer. Goed, allereerst even uh, van de poel. 1 minuut 16 achterstand op de Leiders. En uh, met nog 45 kilometer te gaan. We hebben het over de hel van het noorden. Nou, het is, was in het, of het is inderdaad een hel. Gisteren was het al een hel. Maar vandaag wederom veel valpartijen en uh, ja, uh, opgaves. En, uh, maar goed, uh, hij heeft nog 45 kilometer om uh, 1 minuut 14 goed te maken. Of dat gaat lukken, houden we voor u in de gaten. Uh, dan hebben we natuurlijk over een tweetal platen. Hebben we standaard hebben we Pit Report. We kijken even in de uh, keuken van uh, Formule 1. Dit weekend dus geen Racers. Volgende week Turkije. Uh, minimale voorsprong voor uh, Lewis Hamilton op uh, uh, Max Verstappen in het wereldkampioenschap. Maar daarover straks meer tijdens pit Report. Half vijf hebben we het dier van de week. En dat is Fena. Dat was vorige week ook al het geval. Maar toen zat ze nog niet alleen. En nu zit ze echt alleen. Dus vandaar we nog één keer extra aandacht aan haar schenken. Want dinsdag is het dierendag, hè? Maandag. Of maandag is het dierendag. Ja, morgen. Dus het zou mooi zijn als morgen Fena ook een thuis zal gaan vinden. U hoort het allemaal rond de klok van half vijf. Kwart voor vijf is het tijd natuurlijk voor het gedicht van de dag. We hebben ons dit weekend laten inspireren... door uh, de, de tv-serie Chansons... Van met uh, meneer, de heer van Nieuwkerk en... Rob Kemps. Rob Kemps. De... Van de Snollebollekes. Afgelopen vrijdag was er aflevering drie. En het, het motto was daar... Uh, vivre, le, vivre love, le, uh, leven het leven. Laat ik het zo maar zeggen. Jour, jour de vivre. Dat was hem. Uh, en daar is het gedicht ook een beetje op geënt. En uh, dat gaat... Uh, de Nederlandse vertaling hebben we ervan gemaakt... Was ik maar weer 20. Was ik maar weer twintig. Chemin Tendré, die ken ik wel. Ik was dol en kom boven. Goed, uh, dus deze drie vaste items. En natuurlijk nog uh, muziek. We houden de uh, Parijs Robert voor u in de gaten. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken. Terwijl het een flauw zonnetje doorbreekt. Uh, wensen wij u het komende uur ook nog uh, veel luisteren. En kijk, plezier nou, tijdens Zandvoort op zondag. Ik denk, ik denk Albert-Jan, over die zon gesproken. <laughs> ja. ja, hij doet wel zijn best uh, eigenlijk. Hij, is de ja, best. hij doet echt zijn best. Ja. We houden het voor je in de gaten. Dus blijf ook daarvoor luisteren als je buiten Zandvoort luistert. www.zfm-live.nl Kijk ook live mee in de studio aan de Torweg. Tina... Heel veel informatie, zo, zo dadelijk ook de Pit Report nog de visie en dergelijke, maar ook heel veel lekkere muziek. En uh, ja, net hadden we een Rob plaatje en nu hebben we een Albert Jan plaatje erachteraan. Hè. I love was only true and, and for someone else, but not for me. All love was out to get me. Then I saw her face. Now I'm a believer. Now her trace, a doubt in my mind. get his pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm Then I saw her face. Now I'm a believer. for it in vicinity.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 ¡No, no, weg hier komen. Dein Lippenstift is verwischt. Du hast ihn gekauft und unsicher wist geseen. Zu viel Rot op deinen lippen. Und du hast gesagt, mach mich nicht an. Aber du warst durchschaut. Augen sagen meer als Worte. Du brauchst mich doch nu. Hm? Alle wissen, dass wir zusammen sind ab heute. Jetzt hör ich sie. Ze komen. Ze komen zich zu holen. Ze werden zich niet finden. Niemand werd zich finden. Du bist bij mij!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 Uiteraard ook weer een plaat die we elk jaar uh, tegenkomen in de top 2000. En heel terecht natuurlijk. de Valkhal met uh, het uh, snuivend verhaal van uh, Genie. Cfm Race Radio pit Report. pit Report. Inmiddels kwart over vier geweest op de dinsdagmiddag en uh, uiteraard de zondagmiddag is uh, naar de live uitzending uh, luistert. Tijd voor de pit reports. Aan de indrukwekkende zegenregen van Lewis Hamilton in de Formule 1 komt voorlopig nog geen einde. Sportief directeur Ross Braun van de Koningsklasse voorspelt dat de Brit van Mercedes wel eens op 120 Grand Prix-overwinningen in zijn carrière kan uitkomen. De 36-jarige Hamilton vieren vorige week zondag in de grote prijs van Rusland op het circuit van Sochi zijn 100ste zegen. Wie weet waar het eindigt, schrijft Braun in zijn column op de website van de Formule 1. De 200 zal hij wellicht niet halen, maar we kunnen volgens mij nog zeker nog 20 overwinningen van hem verwachten. Lewis gaat namelijk nog minstens twee seizoenen door en, eh, door en hij is nog steeds ongelooflijk goed gemotiveerd, aldus Bron. Hamilton is de eerste coureur die de mijlpaal van 100 Formule 1 zegers heeft bereikt. De Duitser Michael Schumacher kwam in zijn illustre carrière tot 91 zegens. Een andere Duitser, Sebastian Vettel, staat op 53 zegens... en Max Verstappen heeft inmiddels 17 Grand Prix zegens op zijn naam. De Nederlander eindigde in Sotschi, zoals velen van u weten, als tweede... en raakte de koppositie in de WK kwijt aan Hamilton. De Brit heeft nu twee punten meer. Autosportfederatie via de Formule 1-organisatie... en verschillende motorleveranciers zijn het in hoofdpleinen eens... over de nieuwe krachtbronnen in de koningsklasse vanaf 2026... Dat bevestigde vele verschillende bronnen aan de Telegraaf... naar eerdere be, be, ge, berichtgevingen van Automotor en Sport... Een definitief akkoord wordt op niet al te lange termijn verwacht. De nieuwe motoren die per 2026 moeten worden gebruikt, zullen het naar verwachting interessanter maken voor andere partijen om weer in de Formule 1 te stappen. Daarom zaten niet alleen de huidige leveranciers, maar ook Audi en Porsche aan tafel tijdens gesprekken, uh, uh, tijdens, gesprekken tijdens de raceweekend in Oostenrijk en Italië. De toekomstige modellen zijn simpeler en daardoor ook goedkoper. In die V6-turbo's verdwijnt bijvoorbeeld de zogeheten, nou komt die, MGU-H. Het onderdeel dat vrijkomende warme uitlaatgassen omzet naar elektriciteit en dus extra vermogen. Een motor kost ruim 2 miljoen euro en de prijs zal vanaf 2026 onder de miljoen moeten liggen. Zoals de Formule 1-leiding heeft bevestigd dat in dit jaar op 21 november de eerste Grand Prix van Qatar wordt verreden. De wedstrijd op het uh, Lozal International Circuit betekent voor de MotoGP. Bekend van de MotoGP vervangt die datum de eerder al geannuleerde race in Melbourne. De race ten noorden van uh, Doha was al een tijdje op handen, maar is nu dus helemaal officieel. Het zorgt ervoor dat in dit Formule 1 seizoen 22 races op de kalender staan. Eentje minder dan aanvankelijk gepland. De Grand Prix van Qatar volgt direct na de race in Mexico en Brazilië. Er zijn nog zeven races te gaan, waarvan vijf in de laatste zes weken. Vanaf 2023 staat de Grand Prix van Qatar uh, overigens tien jaar op de Formule 1 kalender. Volgend seizoen ontbreekt de race daar vanwege het WK voetbal. De race zal beginnen om 6 uur s'avonds lokale tijd onder kunstlicht. Mogelijk wordt in de toekomst uitgeweken naar een ander circuit of de huidige baan moet worden gewijzigd. Maar wij verheugen ons alweer op volgend weekend. Want op 10, de, de 10 oktober uh, hebben we de eerstvolgende Formule 1 race. En die vindt plaats in. Uh, Turkije. Heel goed, erop. Istanbul, hè? Ja, dat was hem. Ja, oké. Okay, nou. Het falen van Heineken, die waren eerst toch wel een beetje huiverig... natuurlijk over uh, Zandvoorts met uh, ja. minder publiek uh, en dergelijke. Ja, en de eerste race, uh, wat kan je er dan van verwachten? Nou, We hebben het gezien, hè, wat een feest was het... Uh, met de oranje tribunes, de overwinning van Max. Een uh, enorme promotie voor Nederland. En dan zegt de directeur van Heineken, de hoofdsponsor ook uh, geheel terecht... Van, uh, dus ook voor Heineken, als, ja. het, uh, als het een uh, promo voor uh, Nederland is dan heeft Heineken daar uiteraard ook uh, baat bij. Dus de hoofdsponsor uh, Heineken was ook uh, achteraf zeer tevreden... over het uh, weekend hier op Zandvoort. Laten we hopen dat ze dan ook volgend jaar uh, weer... Uh, als uh, een van de sponsoren aanwezig is... om er uh, een uh, mooi evenement van te maken. Dankjewel voor uh, de Pit Report voor uh, ditmaal. Hier is de nieuwe raccoon. Geef je hart niet zomaar weg. Doen onze mij... Klein meisje was, en best wel aardig om te zien. Toen viel ze voor die ene wilde bras, die met centen boven die. En hij gaf zijn geld als water uit aan die onzin en aan vrouwen. Maar onze kleine meid, oh, ze werd verliefd en ze wilde met hem trouwen. Geef je hart niet zomaar weg Wees niet te goed van vertrouwen Kijk die kerel aan en zeg Is dat er een om op te bouwen? Maar ze schreeuwde haar vader recht in zijn gezicht Hé hey pa, je loopt te zeiken Als jij zo ontzettend veel van ons mama houdt Laat je dat verdomd slecht blijken Ze kijkt al jarenlang zo sip Haar hele smoelwerk staat op janken En dan vertel je mij zo doodleuk als je kan Voor haar de liefde te bedanken Toen geef je hart niet zomaar weg Wees niet te goed van vertrouwen I'm mm -hmm. kalme wijze ogen telkens telkens weer Toen geef je hart niet zomaar weg Wees niet te goed van vertrouwen en Kijk het leven aan en zeg Zeg eens waar jij wilt gaan bouwen En als er ooit eens iemand zegt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 Wees niet te slecht van vertrouwen. De waarheid is niet wat je leest. Maar dat waar jij, jong. Oh. Is mooi, Deze band, uh, Raccoon, kennen we natuurlijk ook van uh, Engelstalige nummers. En ze zijn helemaal met hun uh, nieuwe album, het album dat uh, dit, dit weekend is uh, uitgekomen... Geef je hart niet zomaar weg, helemaal op de Nederlandse tour gegaan. En uh, toen uh, de zanger dat aan de band uh, voorstelde, toen dachten ze echt van... Hey, jij bent gek geworden, maar we moeten wel een beetje de Raccoon Sound erin houden natuurlijk. En uh, gaat dat lukken met uh, Nederlandse muziek? Nou... Je hoort het, hè? Gewoon ook aan de eerste of vanaf die, uh, dat nieuwe album Geef je hart niet zomaar weg. Het is gelukt, uh, Albert-Jan. Prachtig nummer. Jazeker. Ja. Jazeker. Nou, wat ook uh, nou ja, prachtig is, wou ik zeggen. Maar we gaan even kijken naar uh, de wedstrijden uit uh, de eredivisie. Ja, uh, nou ja, de wedstrijd van vandaag. Uh, Ajax ontving... Uh... FC Utrecht, het leek lang op een 0-0 te eindigen. Het is wel een gele kaartenfestival geworden. Maar in de 77e minuut scoorde SC Utrecht. Hè? Jazeker. Met, en wel warmer Warmerdam, die scoorde de 77e minuut. Dus de eindstand Ajax, FC Utrecht 0-1. Dus een uh, verlies uh, inderdaad voor uh, de Amsterdammers treurig. Maar wel goed nieuws, voor uh, want we hebben natuurlijk heel veel Ajax-fans hier... en ook heel veel AZ-fans. Wel goed uh, nieuws voor uh, AZ uit uh, Alkmaar, Zaandam. Want uh, die partijen uh, moest het uh, opnemen om half drie tegen SC Kambuur... Eindstand, wedstrijd 1 tegen 3. Ze speelden uit, dus winst voor uh, AZ. Dan hebben we nog twee wedstrijden te gaan. Om kwart voor vijf zometeen begint de wedstrijd. Vitesse thuis tegen Feyenoord. En de klapper van deze dag, het zal toch wel. Hè, dat PSV die gaat winnen. Ze spelen thuis tegen Sparta Rotterdam. Nou, dat moet... Uh... En die wedstrijd begint pas om 8 uur. 8 uur, ja. Op het eitje moet het worden voor uh, PSV. Maar je weet het nooit, hè. natuurlijk. Dus uh, we wachten het af. En uh, we kunnen het uh, uiteraard uh, pas volgende week aan jullie gaan uh, melden... hoe dat gezeten heeft uh, zo dadelijk het dier van de week. Maar ja, het zonnetje gaat wel schijnen volgens Albert-Jan. Maar ja, het is toch echt voorbij, die mooie zomer. Je hebt er maandenlang naar uitgekeken, de koude winter wou maar eerst niet om. Traag en langzaam kropen langs de weken, maar eindelijk daar was hij toch de zon.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 Die zomer die begon zowat in mij Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen Maar voor je het weet is heel die zomer alweer lang voorbij De wereld was toen vol van licht en leven van haringgeur, vermengd met zonnebrand. Een parasol om het felle licht te zeven. En in je kleren schuurde zacht het zand. We speelden golf en je de boel. We zonden zalig in een stoel. Bedreven met een vlot op de rivier. We werden wekenlang verwend, maar ach, aan alles komt een eind. Nu zit ik met een dia's in de regen hier. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Die zomer die begon zowat in mei. Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen. Je weet, is heel die zomer al die lang voorbij. Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen. Ik heb s'nachts lang weer mijn pyjama. Dan had je eens in juli moeten komen. Toen sliepen we s'nachts buiten op het strand. En s'morgens vissen in de zon. En zwemmen zo ver als je kon. We voeren met een boot een ent op zee.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 Voor je het weet is heel die zomer alweer lang voorbij. En zo gaat het uh, steeds lichter worden in de studio van uh, CFM. Het is weer voorbij die mooie zomer. Je Gerard Cox. Uh, Blijf een lekker plaatje. Het dier van de week. En dat was van, ook van vorige week, maar ze zit nu alleen. Dus het wordt tijd dat ze voor morgen, want dan is het dierendag... of morgen, ook een eigen thuis gaat vinden. En dan hebben we het over Fenna. En Fenna is een dame van net één jaar jong. Wegens omstandigheden is ze in het asiel beland. Mensen vind ik erg leuk, alleen moet ik eerst even leren kennen. In het begin kan ik het soms wat spannend vinden. Als ik je eenmaal leuk vind, ga ik helemaal los. Spelen, rennen en knuffelen, ik heb dan ook weinig rust in mijn kont. Kinderen ben ik niet gewend. Als ze iets groter zijn en u als ouder dit goed begeleidt, wil ik ze wel leren kennen. Ik ben weinig gewend, dus alles is nog vrij nieuw voor mij. Zo moet ik nog leren om zindelijk te worden. Alleen te zijn in huis. Wel ben ik een uh, bench gewend, maar zodra je uit zicht bent... vind ik dat wel wat spannend. Een huis waar dit goed en rustig wordt aangeleerd, is wat ik zoek. Iemand die positief met mij aan de slag gaat om van alles te leren... zoals normaal lopen aan de riem. Nu kan ik namelijk nog af en toe netjes lopen en opeens rennen... En dit, vindt ze, dit vinden de verzorgers niet zo handig. Basiscommando's zijn nieuw voor mij en sommige objecten zijn spannend, net als veel geluiden. Andere honden reageer ik vriendelijk op en wil graag spelen. Wel ben ik erg wild en lomp en heb totaal geen rem. Ik heb bezittingsagressie en voernijd richting andere honden. Dus dit is heel belangrijk om rekening mee te houden, zowel binnen als buitenshuis. Ik wil gewoon niet delen met andere dieren. Een andere grote stabiele reu in huismacht. Dus wel uh, als ik er met deze punten altijd rekening gehouden word... en nu en in de toekomst. Ik ben erg actief en wil dus graag wel actie in mijn leven. Dit kan nog van alles zijn en worden. Het ligt er maar net aan wat we samen leuk vinden om te doen. Maar een cursus is zeker aan te raden... want ik ben eigenlijk één grote, lompe pup. Heeft u tijd, geduld en liefde? Neem dan snel contact op met mijn verzorgers. En waar verblijft Venna? Venna verblijft in het dierenthuis Kennemerland... Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierentuinkennemerland.nl, Want ook Venna verdient een thuis. En zo is het maar net, Albert-Jan. Uh, en helemaal omdat het uh, morgen Dierendag is uh, natuurlijk. Dus, uh... Verwin je huisdier. Wij gaan een mooie ballad voor je draaien. Hier is Leo Sayer in de Arched Roads. Need a place, a little happiness and some love. van Leo C. er blijft een beetje... wel een uh, robplaatje, hoor. Want, uh, ik zal er even kort verhaal over vertellen. 31 jaar... Uh, CFM uh, in Zandvoort. En voor die 31 jaar... Uh, was ik ook nog uh, met uh, radio bezig. Met een stel hele goede vrienden. En dan hadden we een uh, radiostation... Uh, Delta Radio elke uh, weekend. En op de zondagavond... presenteerde ik aan het eind van een uh, weekend... Uh, radio maken. Illegaal radio maken. Het programma Bij Nacht en Ontij... En in, bij nacht en rondtijd deed ik ook de nachtzoen. Daar konden de dames en de heren konden, ja, het hele weekend opgeven... voor wie ze nachtzoen wilden geven natuurlijk. Zo op de zondagavond. Het programma werd door honderden jongeren en mensen... en geïnteresseerden geluisterd in de omgeving. En dan hadden we heel veel... Ja, meestal duurde het wel een minuut of zes moest ik al die uh, nachtzoenen gaan voorlezen op de radio. Maar een plaat die ik eigenlijk bijna elke week draaide in het programma... omdat ik hem zo geweldig vond, was uh, die plaat van uh, Leo die ik uh, juist draaide, dat was de Archit Roads. We gaan nog even naar de hel van het noorden... want daar is wel het een ander gebeurd over Jan. Ja, want uh, nog, met nog 23,9 kilometer te gaan... Uh, is, de, is uh, de, de groep van Mathieu van der Poel... Uh, die bestaat uit uh, 1, 2, 3, 4, 5 uh, personen... Uh, ...op 12 seconden uh, achterstand uh, op de leider. En dat is een uh, Italiaan, dat is een uh, teamgenoot van Van der Poel. Maar die, uh, die had uh, ruim 1 uh, minuut voorsprong, maar uh, hij was gevallen. En wij vermoeden dat hij een lekke band had of iets dergelijks. Want hij ging op de kassei hard onderuit. En uh, blijf dat natuurlijk eventjes, uh, voordat hij weer op de fiets zat en de zaak vervolgde was de achtervolgende groep met een teammaat Mathieu van der Poel... natuurlijk al vrij dicht geëindigd op zo'n 15 seconden. Daar zijn nu nog slechts 9 seconden van over. En de achtervolgers kunnen de, de koploper nu uh, zien. En uh, wellicht dat, het toch, uh, dat Mathieu in ieder geval op het podium kan komen. Want dat was ook al, als dat hij in de achtervolgende groep... maar straks zal je wellicht een, een samenvoeging van de koploper en de achtervolgende ploeg... Met Mathieu van der Poel daarin, uh, dat die nog samenkomen. Want de achterstand uh, is uh, de, nou, bijna nihil. Die is wegge, weg, weggevallen. Maar ze hebben nog, nou, nog, geen, nog geen 30 meter uh, ze rijden ze erachter. Dus dat wordt wel een hergroepering, zoals ze dat dan noemen. Dus uh, dat wordt een hele spannende. Spannende ontwikkeling van de hel van het noorden, Parijs roubaix met nog 23 kilometer te gaan. Ja, het blijft altijd een uh, keienrit, uh, deze hel van het ja. noorden. En als je wint, wat krijg je dan? Ja, ook een kei. Ja. Ja. Ja. En dan als je de winnaar bent, dan krijg je ja. de grootste kei ook ja, nog. Ja, ja. En die anderen die krijgen dan een kleintje. En, en moet dat moet ik wel zeggen ook. <laughs> ja, ongelooflijk. En daar ben je dan trots op. Staat dadelijk uh, het gedicht van de dag. Kan er wat over klappen, Albertjan. Nou, dat volgt wel een beetje op wat jij zegt van over de Delta Radio periode. Was ik maar weer 20? Maar het heeft alles te maken met de TV-serie uh, uh, Chansons. Met Matthijs van Nieuwkerk en. Rob Kemps. Rob Kemps, prachtige documentaire. Was ik maar weer 20? Nou, we gaan het beleven zo dadelijk. Na deze van Wem. Ook uh, toen ik 20 was, dit plaatje, denk ik. Hier is Wake Me Up Before You Go Go: Wake Me Up Before You Go Go. Go, believe me? Velen van jullie zullen het wel hebben bij deze plaat van uh, Wem. Was ik maar weer twintig? Het gedicht. Gisteren was ik nog twintig jaar. Ik liefkoosde de tijd en ik speelde met het leven. Zoals men met de liefde speelt. Ik leefde s'nachts, zonder mijn dagen te tellen, want die, die verdwenen in de tijd. Ik heb zoveel plannen gemaakt niets, waarvan niets is terechtgekomen. Ik heb zoveel beloftes gedaan die een rook zijn opgegaan. Dat ik verloren achterblijf, niet wetende waarheen te gaan. Mijn ogen speuren de hemel af, maar mijn hart, mijn hart is ter besteld. Gisteren was ik nog twintig jaar. Ik verspilde de tijd omdat ik dacht dat ik hem te kunnen stoppen en om hem vast te houden, om hem zelf voor te blijven, heb ik niets anders gedaan dan gerend, gerend, en ik ben buiten adem geraakt. Ik negeerde het verleden, ik dacht slechts aan de toekomst. Ik begon met ik, elk gesprek, en ik gaf mijn mening die ik als de juiste beschouwde, om de wereld te bekritiseren op een arrogante manier. Want mijn liefdes waren er al niet meer. Vooral eer ze echt iets betekenden. Mijn vrienden zijn weg. En ze zullen niet meer terugkomen. Door mijn eigen fout heb ik een leegte rondom mij geschapen. En ik heb in mijn leven verknoeid. En mijn jonge jaren. Van het beste en van het slechtste heb ik het beste weggegooid. Mijn glimlach is bestorven. En mijn tranen, mijn tranen zijn bevroren. Waar is hij nu? De tijd, de tijd dat ik twintig was. Het gedicht van vandaag, ja, ik had het er eigenlijk bij moeten zeggen. Want we deden een uh, vertaling van een uh, Franse chanson van uh, Charles Aznavour, uh, Albert-Jan. Geeft niet, klopt. Was ik maar weer twintig. Nou, zullen we maar even gaan draaien dan? Dan uh, weten we precies waar we het op over... hebben. Een moment van bezinning. Kijk, komt-ie aan. Hier yeah, encore...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 J'avais 20 ans, je gaspillais le temps En croyant l'arrêter Et pour le retenir, même le devancer Je n'ai fait que courir et me suis essoufflé Ignorant le passé, conjuguant au futur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 Du meilleur et du pire, en jetant le meilleur J'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs Où sont-ils à présent, à présent, mes vingt ans En dan is het moment van rust wel even goed op uh, het jan, toch? Dat lijkt mij inderdaad uh, heel verstandig. Heel verstandig. Michael Bolton en uh, How am I supposed to live without you? Ook een van die platen die dan uh, in toen de tijd uh, bij Nacht en Montij uh, langs uh, kwam. Nou, ik zit even te kijken naar de klok... maar uh, we zijn weer bijna aan het einde gekomen van het uh, programma. Ja, maar Parijs-Roubaix is nog niet afgelopen. <laughs> nee, dus, dus wat uh, gaan we eraan doen? We gaan uh, naar huis scheuren, om het zo maar te zeggen... want uh, je met nog 15 kilometer te gaan... met uh, de groep van uh, Mathieu van der Poel op achtervolging van de Italiaan... die gevallen was. Uh, ze hebben nog 14,9 kilometer te gaan, zoals, het, uh, zoals ik het mooi zeg. Maar ze zijn nog niet bij de koploper, dus die... Uh, heeft zich hervonden na zijn val. Maar uh, er, is nog, uh, er is nog niks, uh, niks duidelijk wie deze de, de hel uit het noorden gaat winnen. Dus, uh, Wat uur... zien ze eruit trouwens? <laughs> Ongelooflijk. Ze zien er niet meer uit. Weet nee. jij nou wie wie is? Nee, nee. welke sponsor? Nee, <laughs> geen idee. <laughs> geen idee. Nee, uh, een hey, mannetjes. Maar de wielrenners worden echt op hun uh, wenken bediend. Want dit is inderdaad de hel van het noorden. Maar goed, wij rennen dat niet voor uh, vijf uur. Wat we wel redden voor vijf uur is dat nu de zon gaat schijnen. De beloofde zon. De beloofde Dankjewel Albert-Jan. Jij had het al uh, ja. in de, de glazen bol uh, gezien. Graag gedaan. <laughs> en, uh, nee, het zit erop. Ja. En dan volgende week zijn we er weer op uh, zaterdag... Tussen 2 en 5. Ja. En zondag zitten we in Turkije. Ja, ook nog. Nou ja, ja niet vervelend daar. Dus, niet uh, erg. Niet dus, erg. Dus, oké. Okay, wij zijn er volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Een hele fijne zondagavond. En geniet nog even van het zonnetje hier in Zandvoorts. Dag. Doei doei. Some things in life are bad. They can really make you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Da, grumble.